Zit van der Linde met het NOS-journaal. 300 gestrande Nederlanders zijn vannacht teruggehaald uit Marokko. Het vliegtuig vertrok gisteravond vanaf de luchthaven van Casablanca en landde kort na 1 uur op Schiphol. Het was de derde repatriëringsvlucht uit Marokko, waar nog altijd meer dan 2000 Nederlanders vastzitten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft grote moeite hen terug naar huis te halen, omdat de Marokkaanse autoriteiten weinig behulpzaam zijn. Verpleeghuizen hebben sinds begin maart al geprobeerd hun personeel te laten testen op het coronavirus, maar werden geweigerd door laboratoria, meldde onderzoeksplatform Investico. De coronatest mochten, mochten niet volgens het protocol van het RIVM. Ook was onduidelijk waar er genoeg capaciteit was voor de tests. De touringcar-sector wil openbaar vervoerbedrijven helpen door bussen beschikbaar te stellen. Brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer heeft dat laten weten aan staatssecretaris van Veldhoven. Volgens de branche staan momenteel vrijwel alle touringcars stil door de coronacrisis. Door bussen in te zetten kan de drukte in het OV worden verminderd en kunnen ondernemers hun verloren jaar nog een beetje goedmaken, zegt de branche. In de Noordzee is een nieuwe vulkaan ontdekt. Dat gebeurde bij toeval door de geologische dienst Nederland. Het is een uitgedoofde vulkaan van 150 miljoen jaar oud. Hij ligt op 100 kilometer ten noordwesten van Texel.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 Het weer nog. Veel zon, wat dunne wolkenvelden. In het zuiden van Limburg een kleine kans op een bui. Het wordt 20 graden in het noorden tot 26 plaatselijk in het zuidoosten. Morgen in de loop van de dag een stevige noordenwind, een toenemende kans op buien. In het zuiden en oosten wordt het nog wel ruim 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files...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 Hier bij Toebak leeft. Uh, ja, ze zijn er allemaal weer? We zijn er. Nou, niet helemaal. Het team is bijna compleet. Uh, de jongste afle of de afgevaardigde. Tellig. Tellig die Jongstens is Tellig. Uh, toch moet... weer naar school terug. Ja. Uh, nou, dat is goed. Ja. Thuis studie, hè? Eigenlijk. Uh, wat zegt u? Thuisstudie? Thuis Hoe doet hij dat? Was die afstand? Het was iets van uh, thuisstudie. Ik weet het niet. Nee, ik weet het ook nee, niet. Nee. Nou goed, het was een heerlijke vakantie in Turkije. Ik ben echt een paar weken even weg geweest. <laughs> Wat was het genoten. Ja, die is de natuurlijk. of ja. het. Het voelt een beetje alsof uh, dit voelt het een beetje. Dit. Look in my eyes, the eyes, the eyes. Alround the eyes. Look in the eyes, the eyes. The Orlando. Net of je onder hypnose bent geweest dat je in één keer wakker wordt en je denkt van, oké, okay, ja. Yeah, What the hell happened? Waar waren we ook weer gebleven? Oh, ja, het was 14 maart, de laatste uitzending en daarna is het een beetje blurry-achtig en we zijn gewoon weer terug. Ja. En, 14 maart. En ja. Is wat er is er Acht weken later zijn we Ja, klopt. Ik het heb het dat we hebben zeven keer niet. Uh... Ja, denk ik. Geen uitzending gehad. Dus ik heb het niet je geteld, je maar... Ja. maar ik zag 14 maart dat het laatste. Dat was een randje nog in mijn koffer zitten. Dus ik denk uh, even kijken. Nou goed, ja, we zullen toch allemaal even op reis zitten wat er nou precies allemaal gebeurd is? Wil je dat? Wil je, alles je dat? Alles dat... even doornemen In het gewoon? nieuws schuiven we het alles. Weet even, helemaal niet. Even lekker herkauwen nog. Nou, wat, wat er wel heel veel gebeurd ja? is dat ik heel veel standhandelingen gemaakt heb in de pauze en avond. Ja? Het gaat bijna vervelen. Ja. Het gaat echt vervelen. Iedere keer dat het strand. Ik wil een bos. Ik wil een bos. Ja. ja. ja die wordt allemaal gekapt. Want we hebben te maken met biomassa. En dat wordt, wordt ook, ook allemaal nog. biokap. Ook alle bomen ja. worden omgezaagd. Er worden ergens anders bomen voorop neergezet, dus maak je daar niet druk om. Dat is allemaal zo, dat kan je tegen elkaar wegstrepen, weet je wel. Wat we daar verbranden, dat levert energie op. En aan de andere kant zetten we een boomtje neer... en die neemt dan weer die stikstof en weet ik veel, op gewoon. Ja. Ja. ja, heel goed. Zelfde formaat ook, die boom. Zeg maar, geen punt. Heel nou, je begrijpt het al, Toebok is weer terug op de radio... en we gaan weer slapen, Leuke plaatjes draaien. En dan misschien even een toepasselijk plaatje mee te beginnen is dit... De uh, Killers hebben een nieuwe plaat, die heet Caution. Ja, zeker. Voorzichtigheid is geboden. To the queen. She got Hollywood eyes, but she can't shoot what she sees. Her when you live in the desert, it's what pretty girls do. I'm through. Cool. out of the news doesn't like muziek van de Killer's Caution. Voorzichtigheid. Het werd vanochtend wel een beetje... Nou ja, op hoofd, naar mijn hoofd geweest, of het niet goed was. Ik zat namelijk in de auto met een mondkapje op. Ik hoorde iedereen praten over mondkapjes. En ik heb uh, zeg maar in mijn quarantaine tijd heb ik nu wel heel veel mondkapjes zitten maken. Ze zijn echt stierlijk te vervelen. Ik weet gewoon van ellendigheid niet wat ik moet doen. Nou, allemaal van dit soort shit wat ik altijd hoor. Waar ik me helemaal totaal niet in herken. Heb je al een van een sok gemaakt? Ik heb hem wel geprobeerd, maar ja? ik vond hem niet leuk. Nee? nee. Oké. Okay. Maar het is heel simpel met een sok. Oké, okay, nou goed. Ik heb mijn mondkapje nog niet helemaal gebruikt. Oh. Ik ga het ook niet gebruiken. Ik maar. heb ze besteld. Ze zijn er niet binnen. Oké, okay, nou, ik zie de mensen alle, alle berichtjes sturen dat ik handschoenen moet aantrekken achter de mengtafel. Handschoenen, ik, het is eigenlijk geen uh, hygiëne wat je hebt eigenlijk, want eigenlijk de handschoen trek je aan, de, je raakt je gezicht aan, je raakt je brood aan, je raakt je koffer aan, je raakt je, je dit, alles raak je weer aan. En tegelijk verspreid je het even goed wat je al bij je draagt. Dus als ik straks deze mengtafel verlaat, collega's. Ga ik het allemaal even gewoon disinfecteren. Dus schoonmaken. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb al twee keer mijn handen gewassen sinds ik binnen ben. Oké, okay, nou, je bent heb, Ik ben ga niet bang... curven vandaag, hoe vaak ik mijn handen was. Ben, ben je bang voor het uh, virus? We er, als we het toch over hebben? Ik wilde niet te veel over praten. Ik word er met je doodziek gemaakt. Ja, goed. dat is ook wel ja? zo. Maar ja, je, je weet het gewoon niet. Maar het is wel. In Zandvoort zijn er dus uh, acht mensen overleden aan. Yeah? Ze. Ja. Dus dat vind ik toch relatief weinig. En uh, iets van uh, tien, tien besmettingen in het ziekenhuis. En dan denk je van, nou, of tien mensen, die ziekenhuis of nou? Waarvan uh, het gros alweer weg is. En dan 40 versmettingen of zo. Dan denk ik, van nou, dat vind ik wel meevallen. Oké. Okay, ja, maar het dan op de 100.000 mensen yeah? zitten we hoog. Maar we hebben er maar 17.000. Dus het is weet, ook... Maar oh, ja. oh, ja. de laatste week helemaal niks. En nee. Dan denk ik van, ja. ja, ja, ja, ja. Maar ja, weet je, ik denk wel dat ik deze voorzichtigheid wel blijf behouden in de toekomst. Zodat je inderdaad denkt, van, nou ja, ik wilde al in de... Op uh, het bevrijdingspop, wat we helaas nu gemist hebben. wilde ik al liever niet middenin staan. Dat vond ik al niet fijn. Nee. En uh, dat, dat, dat blijf ik ook doen. En ik heb ook zo van nou, je blijft het meer op afstand. Ja, en inderdaad, gisteravond ben ik echt laat boodschappen gaan doen... om kwart over acht of zo... bij de uh, laatste supermarkt die er open was. En dat ging prima. En je moet gewoon een beetje uh, je gezonde verstand gebruiken. Ja, dat is het ook. Ja, de anderhalve meter uh, maatschappij die zo gewoon aan van start moet gaan... dat is natuurlijk allemaal bullshit. Het slaat helemaal nergens op. Ik bedoel, laat ik het maar eens even gewoon zeggen. Het, als je iets uitademt, dan is dat niet de anderhalve meter... valt het neer. Dat gaat helemaal niet lukken. Gewoon, het kan je zeggen, als het de luchtvochtigheid uh, een beetje hoog is... weet je, als er heel veel water is... ...dan komt de envelop in de lucht... ...met de bakzillen of met de toestanden... ...en dan het water maakt die envelop een stuk... ...en valt hij neer... ...en dan is hij na een paar tientallen paar, centimeters... ...valt hij al neer... ...maar, ja, maar als dus het heel droog is, komt hij heel ver... ...dus die anderhalve meter... ...is een beetje schijnveiligheid ook... Oh, ...maar goed, ja. ik doe er Bij, wel mee hoor... ...in IJssel, daar is zo'n hele hot en steamy... After ski party. Ja, ja, daar ging het al heel hard. Hè? Nou, als het met steamy is, dan we het niet. Dan valt alles namelijk op de grond. Ja, maar iedereen zit in elkaars gezichten te zingen. Zo werkt het met smartlappen. Zingen ze oh, ja. naar nou elkaar toe? Ja. Hé, hey, is... daar Nooit is een begrepen. kleine cafeetje daar. Hè? Ja, Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Oh, Dat Wat gast, dat heb ja, je gegeten. Ja, dat ga je alweer. Ja, ja zeker. Goorigheid. <laughs> Nooit in mijn dag gelukkig. Nee, ja, dus voldoende afstand houden. Dat je de mensen sowieso niet kunt ruiken. Nee. En dan, uh, dan, dan, dan blijf je zo anderhalf meter. Dat is een mooie afstand inderdaad. Precies. Dat. Uh, nee, ik ga het niet redden, maar goed, maakt niet uit. Het gaat niet redden. Nee. Ik okay. werk met cliënten met verstandelijke beperking. Ik bedoel, dat gaat gewoon niet. Dat gaat het niet worden. Nee, gaat nee, nee, echt nee. niet worden, echt niet. Het nee, is echt zo. Ja, maar je zegt een vrouw die dan uh, zwaar dementerend helemaal, zit zit, helemaal doorheen. Is klaar en dan met met haar afstand stok zo op de schouder tikken. Ach, Gus. Kom maar. Het gaat wel goed komen, hoor. Nou, doe jij het, neem jij het ervoor over. Ik, uh, ik weet het niet, ik vind het te eng. Nee, je moet een beetje gestoten club houden, dan kan het. Maar ja, ik heb wel gezien dat ze een afstandsknuffel iets uh, gemaakt hadden. Dat vond, uh, ja, ik zeg het. Ja, het was wel heel leuk. Van, uh, dan, ja, je hebt dan inderdaad het middengedeelte, is plastic, maar eromheen is dus van die armen. en uh, Die je ook hebt dus eigenlijk bij de uh, kindertjes. Ja. ja. Dus nou, heb, doe je arm doorheen en uh, geef elkaar een knuffel. En uh, het is ook heel erg uh, uh, goed tegen, tegen geslachtziektes en zo. Dus dat, is allemaal, uh, dat zal ze wel ruim afnemen nu. Ja, zeker. Dus dan denk ik: van, ja. Heeft het heeft allemaal zijn voor- en zijn nadelen. Voordat mm. is inderdaad de bergen van de uh, Himalaya zijn weer zichtbaar. Je kan alle, de, ja, de smok ja, ja, ja, is weg, maar ja, ja. ja, hoe lang blijft dat weg, dat is de vraag. Dat is waar. Nou goed, ik, heb, ik kan ook bij, bij berusten, ik kan in berusten dat ik eigenlijk niet zo veel meer ga vliegen nu natuurlijk. Nee. Nee, maar goed, het is wel lullig, want mijn kinderen willen natuurlijk nog wel even een rondje vliegen. Ja. Nou ja, geef maar eens een partijtje werken, zeg ik, zeg ik dan. Ja. ja. Nou, even, even fuck, schelden. Fuck, please will you so calm ja, me fuck, suck. Fuck, fuck. Even lekker, op we vroege morgen, tijd voor een rustig stukje muziek altijd, zeg ik. Ja, echt al die wildigheid op de radio, ik ben er nooit zo'n fan van. nee. Hey. Oh sorry, bovenop je liggen Kon allemaal nog. Dan lijkt dit wel een beetje naar terug te grijpen. Damien Jurando en zijn nieuwe single. En die heet uh, Adware uh, Aware. Ja, geen idee waar het voor staat. Daarvoor trouwens een lekker punkbandje. Dat heet Dreamwife. En dat zijn we die opstandige vrouwen. Dus eigenlijk, zeg maar, je kent de Spice Girls toch wel? Kijk je de Spice Girl nog? Kijk even naar. Ja, zeker. Dat is zeker, wel een jouw zeker. jeugd, toch? Nou, nou wel, <laughs> jeugd. Ja, ik herinner me wel, ik was uh, toen nog op Cyprus en toen, uh, toen waren ze net doorgebroken. Oké, okay, ik was in Engeland. Samen met Born Sleepy van Underworld. Dat, was toen, dat waren de twee platen in Engeland op de radio. Maar goed, uh, de, deze band, dus deze uh, Dreamwife, dat beentje, vier van die opstandige fuck-meiden gewoon. Het gaat net een stap verder dan uh, de, de Spice Girl, zeg maar. Goed, ze hebben een hitje met dit uh, Sports. En dat is leuk. Ik had nog een andere uh, band. Maakt ook een plaat over sport En neem dat een beetje op de hak. Dat de sport een beetje. Uh, nou ja, uh, over het paard geteeld is. Een beetje uh, overschat is. Sport. Hè? Goed, we kijken even naar de rare berichten. Want daar zitten we toch een beetje op te wachten. <coughs> denkt, is er nog iets leuks? Iets anders maar, dan. Ik had wel een heel heel leuk uh, raar dat... bericht, maar het is wel een oud raar bericht. Okay. Maar het schijnt als in Duitsland uh, worden er mensen gebruikt om. Uh, uh, te spotten of mensen uh, knobbeltjes in hun borst hebben. Huh? En, uh, en dat zijn dus oh, blind, nou, blinde dames. Blinde dames, want daar voelen ze beter. En dat is wel heel grappig, vind ik. Ja, dat is wel bijzonder, ja. Ik heb een blinde cliënt gehad. en die, Dat, dat braaije, dat is zo bizar klein. En ja. daar kunnen ze letters uithalen. Ik, dit, ik heb het echt urenlang geprobeerd. Nou, ik kwam er niks uit. Ik kreeg niks uit. Maar goed, zij, hoe werkt het dan? Nou, de blinde mensen hebben dus een heel sterk ontwikkelde... Uh, Zien, yeah. dat, hè? Ze hebben zin om yeah. Heb dus, uh, ja. te tasten. Ja, ze hebben zin om te tasten, ja. Ze zeggen ook wel van... Uh, ze hebben een groep blinde vrouwen... die hebben een tumor van 2 mm, konden ze voelen. Yeah. En dat is niet groter dan een speldeknop. En uh, daardoor had de overheid gewoon besloten... Van, ze gingen geld ook uittrekken om blinde vrouwen op te leiden... voor preventief uh, borstonderzoek. Oké. Okay. Ik vind het wel heel uh, guttig. En het is wat, wat mooi is, dat... Uh, uh, het uh, ze hebben dan ook wel heel erg het gevoel dat ze nuttig zijn, maar ik vind het wel grappig, dat zij wel okay. vrouwen, hè? Het zijn wel vrouwen. Oh ja, die dat okay. doen. Ja, Want ik denk altijd dat heel veel mannen willen daar... Uh, ja, zeker maar... als ze blind zijn, die willen zeggen... Maar, oh, ik wil borstonderzoeker worden. Ja, kijk je lachen. Het vond, ja, ik zie je lachen. Zeg, ja, ik wil echt wel urenlange training voor aangaan. Ik word weet ik het niet dus ik had het voel, maar deed nee, nog niet. Ik weet mag, het nog niet. Oh, mag ik nog oh, een keer ja. proberen? Of zit ik weer bij die tepel? Ja, maar ik dacht echt dat dat een tumor was. Godverdomme. Overnieuw. Ja, dat is natuurlijk ja, la, Hoe lang is die opleiding? Vier jaar. Oh, wat vervelend. Uh, iedere dag weer voelen. Iedere dag voelen. En dan zeg je van, uh, mag ik bij jou stage lopen? Ja. <laughs> mag ik mijn stagiaires uitzoeken waar ik bij sta? Nee. Ja, nou, ja, die kan je nee. niet zien. Dus nee, je die moet kan alles niet... voelen. Ja, dan gaat het gewoon helemaal Dus je hem. pakt gewoon iedereen vol erbij van... Ja, sorry, ja, ik ja, ben ja, borstonderzoeker. Ja, ja. ja. En dan je kan maar beter even... Maar je ja. laat voelen, want dan weet je of je veilig bent of niet. Maar goed, de opmerking die je zei: van nou, dan worden die mensen die blind zijn nog nuttig. dacht ik wel van wat is weer een vreselijke discriminerende opmerking, natuurlijk. Hè. Of blinde mensen nooit nuttig kunnen zijn. Nee, dat zeg het, zo ja. zei ik het niet. Nee, maar maar ik zei, het, het is wel, wel heel fijn dat er wel een. Uh, uh, een onwijs goed uh, beroep is uh, voor, ja. men, voor deze mensen om te doen. Ja, nee, goh, ik geloof zeker dat ze nog wel andere andere beroepkeuze... maar dit is wel de leukste die ze, uh, die ze aanbieden bij ik de vacaturebank. Ik zie dat om jouw Ja, ik, ik ga even, <laughs> even kijken of ik niet zo'n bril kan kopen en zeg van... Ja, maar ik ben blind. Ik kan ook weer. Het is ook in mijn vacature. Maar twee goed. millimeter, dat je dat kan voelen. Dit is echt bijzonder. Nou ja, als je, als je nagaat... het feit dat, dat ze die brui ook kunnen uh, lezen voelen... Nou, dan denk je, dan moet je toch hele goede... Uh, full speed hebben of veel. Ja, nu Vingertjes. zeg ik ook veel balkanker. Kan je ook voelen, misschien. Ja. Dat zijn ook vrouwen, toch, die dat voelen? Nou ja, ik denk niet dat mannen dat willen doen als beroep. Uh, nee, je yes. hebt een goed punt. Dacht. Goed, vandaag een uitgebreid interview... met uh, de president van de KLM, uh, Pieter Elbers. Hij kwam dus ook redelijk uh, pas geleden nog in het nieuws... dat hij een bonus zou krijgen. Maar oh, even daarna werd hij toch wel ingetrokken. Dat was eigenlijk stond op de agenda. Hij zegt ook in het interview... ja, dat werd een beetje een slechte punten om um, dat nu te bespreken. Dat moest gauw van de agenda af. En dat is ook, dat, daar gaan we het nu meer, niet meer over hebben. Hij zegt, ja, uh, geld investeren... Investeer in de KLM. Weet je, ons belastinggeld is toch wel heel belangrijk. Wij zorgen voor een heel goed netwerk. Wij, ja, wij zorgen dat heel veel mensen op een vakantie komen. Voor export, import van spullen. Hij zegt ja, als wij zeg maar 20% zouden gaan bezuinigen. Dat betekent 13 Airbussen. En dan, ja, dan zouden we het ook minder kunnen vervoeren. En dat is wel zo belangrijk om de handel weer op gang te, te brengen. Hij wordt, uh, Aanstaande maandag wordt hij 50 jaar oud. Hij laat zijn visie uh, erover schijnen. Hij zegt zichzelf: er moet echt wat gaan gebeuren bij KLM. We moeten het in de lucht houden, ook al kost het heel veel geld. In deze tijd hebben we ook wel uh, mooie momenten. En onder andere vliegen we nu ook op Australië. Dat deden we nooit en dat komt nu wel op gang. En uh, verder uh, ja, zijn ze fanatiek aan het werken. Er uh, ja, zijn 2000 mensen natuurlijk uh, die hebben geen tijdelijk contract gekregen. Geen verlenging. En uh, verder uh, had ze het ook verwacht, omdat. Uh, uh, Wie was ook weer? Uh, Wopko Hoekstra van Financiën. Je hebt natuurlijk een jaar eerder hadden ze natuurlijk aandelen gekocht van de KLM... om zo een beetje te kunnen sturen. En wij dachten met z'n allen, mooi! Dan kunnen ze vanuit het kabinet, vanuit de regering... wat meer druk uitvoeren, opvoeren bij de KLM... om wat groener te worden. Nou, dat bleek allemaal natuurlijk een beetje tegen te vallen... want zo groen gaan ze dan ook allemaal weer niet worden. Nee. En ze willen ook die banen wel behouden. Dus ja, goed, het wordt weer flink investeren... in de hoop dat het. Nou, goed. Hij zegt zelf, uh, de, uh, Albers, dat hij in 2021, 2022... dat het weer wat beter kan gaan worden met het vliegen. Goed, nou, wachten het af. Na de volgende part hebben ze ook de dus Zandvoortse berichten. Ik heb het vijf weken lang niet in de gaten gehouden. Dus ik ben benieuwd wat ik nu voor mijn kies krijg. Oké, okay. ja. Yeah. En uh, of er nog wat leuks te doen is in Zandvoort, dat merk je hier ook. De heer hier, de nieuwe single van Haley Williams' Dead Horse. Wat? ZANG about the horse. Een nieuwe plaats van uh, Haley Williams. En het heet uh, Dead Horse. samen okay. naar het hoogtepunt. Oké. Precies, dat is ook een paard. Goed, het is weer tijd voor de Zandvoortse berichten. Natuurlijk zijn we een tijdje geleden... dat we daar aandacht aan hebben besteed. Het is uh, precies half negen... Uh, en om half negen, en half tien doen we dat altijd even. En ik zie hier in het stand de de dodenherdenking was toch even anders dan anders dit jaar. Het college en uh, committee 4 mei... in de Joodse gemeenschap... hebben op verschillende tijden... Uh, zonder publiek, hebben ze daar kransen neergelegd. En we uh, kijken... er zijn geen toespraken gehouden... ook geen gedicht... En uh, ja, het was sober. En, uh, uh, uiteindelijk dat begon om 9 uur met Rabijn uh, Spiro. En verder uh, even kijken, om half elf uh, zijn ook nog, uh, is ook een krans uh, gelegd. Uh, uiteindelijk um, ook op de Begraafplaats Noorderduin zijn boeketten gelegd. Bij de oorlogsgraven. En uh, om vijf uur is er nog een uh, vertegenwoordiger geweest van de Zandvoortse veteranen. Die zijn er ook naartoe geweest. En uh, die heeft bij het monument. Uh, ja, bij, bij de gevallen soldaten. Uh, ja, natuurlijk ook de burgemeester is er ook bij uh, aanwezig geweest. Ja. En dat allemaal zonder publiek en zonder. Uh, ik weet het, oh ja, wat mooi was wel. Uh, ze zouden eerst geen trompetgezal laten horen. Uiteindelijk hebben ze toch. Iemand uh, op een klonder neergezet in de vijver. En die heeft toch uiteindelijk daar, zeg maar, uh, de twee minuten stilte ingeluid. In de vijver uh, bij het verzetsplein. Ja, klopt. Ja, ja dat was hey, wel een Ik heel heb hem gehoord. Ja. Ik wilde even luisteren. Want ik begreep dat overal in Nederland iedereen zelf. Uh, uh, de, dit mocht uh, blazen. Ja? Oh uh, ja, tegelijkertijd? Ze doen. Ja, dat is ja. ja. ja. Dus Toen hoorde ik het op tv. Ik denk, we even de deur open. Toen hoorde ik het wel. maar... Ja, zit, er zit toch vertraging in, een beetje. Want ja, ja. de tv die gaat altijd sowieso altijd één of twee seconden lang, later dan... Ja, zo worden we gemanipuleerd, ja, de media. dan kunnen ze op tijd kunnen ze op het ja, beeld sorry. zwart zetten. Ja, hè? ja precies. Dus, uh, dat is een ding wat zeker is. De kunstroute met beeld, beelden van beeldhooster Parlene scherp langs de boulevard Paulus Lood is weer compleet. Begin dit jaar raakten twee van de acht beelden beschadigd. Een uh, sculptuur de Kappel knakte door de storm. La Donna Quixote de la Mancha werd door een duw van een shovel... in het duingedeelte van het badhuisplein beschadigd. Inmiddels zijn beide beelden weer hersteld en zijn ze weer herplaatst. Alleen heeft La Donna een, een andere plek gekregen. De sculptuur staat niet te pronken op het burgemeester van Venemaplein. Dat zo langzamerhand een kunstplein is geworden. Maar ik was wel verbaasd, hoor, want ik liep uh, dus langs de boulevard. En ik zag dus... Dat, dat de kappel zag ik dus uh, staan en het waaide best wel. Ik denk, gaat hij nou heen en weer? Ik, zeg, ik zei dus tegen degene die ik was, van, ja, dit is ook best gevaarlijk. Want uh, als iemand, dan, dan is het blijkbaar heel uh, fragiel. Want dan kan je het zo weer omduwen. Ja, ja, ja. Dat, uh... ja, dat is misschien ook een beetje het mooie aan het beeld. Dat het in beweging is constant. Ja. Alleen hoeveel beweging zit erin? En na nou zoveel bewegingen knakt hij af. Ja. Nou, dan is het misschien het kunstproject ook om. Huh? Dan wordt het Kunst een een is niet beeld. eeuwig. Een Kunst een is niet Nee, het is een uh, momentopname. Maar ja, en Wat dat wij was een... doen hier, dat is ook een momentopname. Dat is, nou, ik had dat wel het idee dat het eeuwenlang dit al draait, hoor. Dit is echt... <laughs> ja, maar. Ah, grijpt ook niemand in, ook. Dat is echt zo bijzonder, ook. Ja. Het wauwelt ook maar door, al jarenlang gewoon. Maar daarom zijn we zo blij dat we er weer zijn. Zeker, ja? want mijn vrouw wordt te gek van al mijn monologen... en theo theoreties over het uh, leven... Dat, die zit daar niet op te wachten. Goed, nog ander nieuws is dat de jeugd van de tennisclub is uit de kast vandaan gekomen. Oh, wacht, ik lees het verkeerd. Nee, oh. nee, de, de records zijn weer uit de kast gekomen en mag weer getraind worden. Oh. En dan wel tot, uh, tot de leeftijd van 18 jaar, niet boven de 18. Want de spelers van boven de 18 zijn zo vreselijk wild aan het slaan op de tennisbaan. Dus uh, ja, dat mag niet. En verder uh, moeten ze natuurlijk wel verder uit elkaar staan. Dus ik stop nu met tennissen. Want ik sta natuurlijk heel dicht op de uh, medespeler Anders raak ik die bal nooit. Maar goed, uh, verder... Eye on the ball. Nee, eye on the ball. Uh, verder uh, mag er ook weer gesurfd worden. Zie ik hier. En dan alleen op het net. Nou goed, dat is zover de sporten zijn weer regelmatig uh, weer te zien. Dus leuk. Uh, iets anders. Zeker. Uh, ja? Nou, ja? Ik, ik had nog ja? wel iets ja, anders. Gaan. Maar ik moet even kijken. Want ik had het bij mijzelf gedeeld. Ja. Want het was, uh, wat ik wel heel leuk vond, waren die, uh, die knuffelschermen. Die, uh, heb je die niet gezien, de knuffelschermen? Op, was dat in Zandvoort? Jazeker. Oh nee, heb ik die gezien? Die staan ja. langs de kant ergens? Nee, daar staan ze. nee, nee, nee. Ja? die worden gebruikt. Uh, ik moet hem heel even opzoeken, wat die ja. ergens staat. Nou, doe maar even. Ja, via knuffelschermen kun je, je opa en oma eindelijk omhelzen. Oké. Okay. Het dus, is dus geen warme handen meer op je lijf, geen zoen, maar wel. Uh, het, is, het is volgens mij in Zandvoort begonnen, dit scherm. Ik vond het wel heel erg grappig. Oké, dat is wel een idee natuurlijk, want er zijn nog altijd wel die mensen... Ja, ik, ja, sommige mensen zitten er niet meer te wachten om met een oude mens gewoon te gaan knuffelen, hè? Nee, Ik, bedoel, zie, ik zie mensen ook zeg maar mijn collega's zie ik ook wel terughoudend uh, uh, reageren als ze jarig zijn. En ik kom op af, nou, ik hoor dat je jarig bent, zal ik je even feliciteren? En dan zie je ze zo van, eh, uh, maar dat is alweer vorige week. Dat ik niet uit, zeg ik dan, kom hier. Ja. En dan kom ik dichterbij en dan zegt ze van... Uh, dan zie je langzaam terugwijken Ja, oh. ja. Nee, goed. dat heb je toch als je wat boven de 50 bent. Viesouw ben minder... ja, dat, dat komt niet door de corona. Het is gewoon dat je een oudere man bent. Ik bedoel, dus deze knuffeldingen komen goed van pas. Die kunnen we er gewoon altijd in houden. Kan ik eindelijk met iedereen knuffelen. Ja, ja, ja. Zonder zich bezwaar te voelen. Goed, er zijn altijd positieve, positieve dingen aan, de, aan deze periode. Goed, de vrijheid is kostbaar. En burgervader Molenburg Davids is in gesprek geweest met oorlogsveteranen. Uit verschillende jaren. Er is een videoproductie van gemaakt. Samenwerking van de ZFM met NH Nieuws. En het, is, het gaat over de 75 jaar bevrijding. Het zijn unieke beelden ook van Zandvoort van de bevrijding. En, uh, onder andere Ron de Jong en Hans uh, bouwde nou goed. En Jasper Molenaar die hebben via de telefoon en uh, via allerlei schermen met elkaar gesproken. Er is een filmpje van gemaakt. 20 minuten lang. Op YouTube is dat te vinden. Dat heet 75 jaar vrijheid in Zandvoort. Levert het mooie beeld en uh, weer een inkijkje in het verleden geschiedenis. Het spreekt me altijd zo aan. Heb je nog iets anders dat Zand ontvoeren? Nou ja, ik vond het wel bijzonder met dat knuffelscherm. Dat mensen dus... Ik denk van, hoezo dan? Want je kan de mensen niet aanraken. Je gaat het dus met je handen door... Uh... Door, door een slurf, zeg maar. En dan kan ja? je de mensen aanraken. Maar je krijgt eerst een handschoen om. Ik denk ook zo. Maar ja, het is natuurlijk logisch dat iedereen gaat er met zijn handen in die. Oh, dan krijg je dat weer. Schijn, schijn, uh, hygiëne. Ja, schijnveiligheid. Ja, schijnveiligheid. Dus uh, ja, ze zijn er echt mee bezig. Ik vind het wel een hele goede zaak. En Hand het is, uh, over handschoenen over handschoenen over handschoen. welke handschoenen moet ik nu uit? De, de eerste twee de lagen en dan ben ik weer veilig? Ja, maar het is ook voor mensen. Het was eigenlijk begonnen dat iemand te zwanger was volgens mij. En die wilde eigenlijk haar moeder de buik laten voelen. Oké. Okay. Maar dan ben je te dichtbij. Maar ja, door dit kan, kan ze toch even de buik voelen even dat kind de schoppen of zo, weet je. En, dat is natuurlijk wel heel mooi. En zo raken we steeds meer van elkaar vervreemd en op afstand. En op een gegeven moment is er geen app voor. Ik wil niet in zo'n plastic ding, hoor. Uh, stuur maar een like, hier ben ik ook klaar. Ja. Zo, nou ja, goed. Dat is over de Zandvoortsberichten. Volgende uur hebben wij meer van dit moois voor u klaar liggen. We kijken even in de bak van nieuwe singles. Oliver Malcolm heeft een single Het heet Kevin. Hier. London town, race, purple haze In his brain, fucked up again In the race, against the machine again Taking our teens again Who hates in his brain? Weg van de Gorilla's, van Damien Ambar, van uh, Blur. Maar dit is weer een, uh, iets anders dan, het heet Oliver Malcolm, de nieuwswinkel heet Kevin. Er zit een grappig videoclipje bij, dat is ook getekend. Dus vandaar dat ik op uh, de Gorilla's uitkomst, die hebben dat ook altijd. Zelfs tijdens de optredens doen die alleen maar tekenfilms op een groot scherm. Dat is een heel bijzondere ervaring. Nou, ja, daar kan je sowieso helemaal niet meer naartoe natuurlijk, dus dat kan je gewoon thuis bekijken. Dan moet je zelf maar een groot scherm kopen. Dat zal ik niet eens doen. Het is de uh, toebak op de rijden. 20 minuten voor 9. Terug van weg geweest. Acht beetjes zijn we weg geweest. Even lekker uitgerust. Even in quarantaine. Nou, grote bullshit. <laughs> ik heb gewoon gewerkt. Alleen op een andere locatie. <coughs> en ik uh, krijg nog een applaus. Ik werk met verstandelijk genicap. Yeah. Yeah. Yeah, wat ja, Wat bent... ben jij goed bezig? je rende maatschappij. Ja, lulkoek allemaal. Maar goed. Ja, dan mag jij met het openbaar vervoer. Want jij bent uh, oh, essentieel ja. beroep. Och, zo eh, belangrijk. belangrijk? Echt? Ja, echt uh, essentieel beroep. Nee, ik heb heel veel respect voor de horeca. Echt, de gasten hebben gewoon iets opgebouwd. En <lacht> dat zie je zo onderhand. Dat die je zo'n weggeleide gewoon. Ja, echt hè? denk ja, je echt. Denk van, oh mijn god, gaat het echt over die anderhalve meter? Nou, ik gaat het daarom? Ik hoop zo wel dat mensen uh, geen rare dingen doen. Want het is geweldig dat inderdaad iedere dag... Uh, dat het minder uh, patiënten zijn dan gisteren. En dat er... Uh, dat de uh, Identity Care steeds minder belast wordt, dat vind ik gewoon wel heel fijn. Ja, ja. En ik hoop dat het zo blijft. Want ik denk, van ja, 1 juni, dat is toch over drie weken. <laughs> en ik denk, wat moet het toch niet zo zijn dat we ze zich helemaal zitten te verheugen. En dat er dan door een celletje moloten dat, uh, dat, dat je dan weer een piek krijgt, weet je wel? Nee. Oh, sorry mensen, dat ik jullie nou blijf. Ja, jullie de blijf. virologen hebben natuurlijk nu helemaal de macht. Dat ja. was uh, in de tijd zeg maar, van, ik kan me nog herinneren, uh, uh, in Vollendam die brand. Toen waren elke dag waren de brandweermannen op de televisie. Nu zijn er elke dag virologen. En volgens mij heeft Nederland nooit zoveel virologen gehad als nu. En ja. elke dag hebben ze weer een nieuwe theorie. En nu heeft dus één vrouw alweer gezegd. Er komt een tweede piek. En die is nog veel heftiger dan de eerste. Ja, heerlijk lijkt me dat. Gewoon. Dat je dat kan zeggen dan ook. Hè? En dat je denkt. Van, oh, Even kijken wat ik nu aanricht met deze tekst. Even kijken welke krant het allemaal staat. Ja, nou ja, wat is, uh, ik, ik weet niet wat je ermee wil bereiken. Wat meer paniek of zo. Leuk hoor. Maar goed, verder, uh, afgelopen week uh, zag ik nog even het programma. Dat zijn geen grappen in uh, de, -de tijd. En, uh, nou ja, dat waren die uh, comedianten, stand-up comedianen, de gasten die allemaal de boel toch relativeren. In die echt zeggen van, Ach, weer een viroloog. Ach, daar ook en daar ook. Nou, dan word je toch wel een beetje immuun voor dat, uh, dat gelul allemaal. Ik ga iets anders kijken. Ja. Dat, ja. Dat, dat, dat was wel een beetje een verademing. Ja, ik merk ook wel dat je gewoon even naar een lekkere film kijkt. Ik heb gisteren heel veel heb... naar Poirot zitten kijken. Oh ja. Dat, was, dat heb je hem ook gezien. Toch? Nee, of, nee, ik heb ook de meest stomme serie zitten kijken ja? afgelopen ah, dagen. Je, ah, ja. je probeert gewoon wat. Ik heb alle uh, podcasts die ik normaal luister, maar al die gasten die podcasts maken denken ook van: oh, ik heb ook iets zinnigs te zeggen over uh, de dingen. Dus ja. laat ik ook eens iets bedenken. En ik scrollde langs, denk ik: oh ja, doe me niet, doe me niet, doe me niet, doe me niet. Dus echt, al ja. die. Maar dit was dus voor mij dan de achtste thuiswerkweek, en ja? ik weet nog dat toen die week daarvoor gingen wij s'avonds gingen wij uh, van die sushi maken in, uh, in uh, Muiden. want dat was van vier personeelsvereniging, even wat en uh, ondertussen maak je sushi. Ja. En toen waren we daar vandaan, dan ging we de auto weer terug en zo. En toen zei ik wat heerlijk, heel de hele avond geen gestuur over het corona. Dus toen was het alwezig. Ja. En dat je dan ben je heel surf dan uh, die sushi aan het maken en uh, je zit een beetje te kijken hoe de andere het doet. En je zit lekker een beetje te nassen. Lekker. En dan, en, maar dat je dan uh, denkt van dat toen al. En nu is het al zo. Van dat je dan, uh, je zet het nieuws gewoon niet meer aan. Nee. Eén nee. nou, keer per dag kijk ik, wat is de stand, Mieke? En dan hoor ik weer van. Uh, <laughs> Hoe ernstig het is in Amerika. En ze blijven me, me, blijven me duwen. Ze blijven me ja. doorduwen. Gewoon elk programma. Echt soms een heel programma vol gewoon. Alle insteken. En wat heeft de invloed daarop? Een invloed daarop. En ze hebben gewoon niet... Er gaat heel veel mensen zich meer gaan afsluiten. Ja, die gaan... Die gaan ja, ja. En, maar uh, ik heb dan... Uh, ik ga nu gewoon lekker een ander berichtje ja, doe maar. doen. Maar. Ja. Want uh, het schijnt dat er 150... Nee, hij is van net geleden, hè? Ja. Laatste update zes minuten geleden. Een 150 miljoen jaar oude vulkaan is ontdekt op Nederlands grondgebied. Oh, mijn god. Ja, ah, we zitten op een En Jij vulkaan. hebt het over geen paniekzaai. Nou nee, wat ja. is dit dan? 150 miljoen jaar ja, oude Ja, maar vijfde. staat hij niet op het punt? Er zit een rood puntje op, zie ik. Is hij ja. niet warm? <laughs> ja, wie weet. Ja. Maar uh, ja, de geologen van de Geologische Dienst die hebben hem dus ontdekt. Uh, in de ondergrond van het Nederlandse deel van de Noordzee. Dus hij uh, ligt voor de kust. Oh god, een tsunami! Ja, dat zeg ik hè, dat Ja, de, ja, ja, ja. ja de, de vulkaan heeft de naam Multieberg gekregen. Dat is ook wel bekend als vulkanus. Naar de Romeinse god van het vurende vulkanen. Multieberg, zeg je nou? Multieberg. Multieberg. Denk oh. maar aan Siber, cyber. Ja, ik dacht Multieberg, ja. dat is meer dan een soort puisje dan. Klein, klaar of schattig. Ja, maar hij is dood, staat er en letterlijk begraven onder ruim 3 km uh, ja, sediment. En de ontdekking is toeval geweest. Het gebeurde tijdens geologisch onderzoek naar gesteentelagen uit het laat Jura. Dat okay. ja, is toch wel heel gaaf. Ik zal het artikel even delen. Dan kunnen mensen gewoon even rustig even kijken. Want ik ga het allemaal niet voorlezen. Daar word je ook niet vrolijk van. Nee, dat is wel. Maar het is leuk. Ja. Ja. Het 150 miljoen jaar oude vulkaan in de Noordzee. Ja. Dus nou, ja. laten we hopen dat hij zich rustig houdt. Want Geen uh, kans op een tsunami zet ik erbij hoor. Ja, doe maar even. Echt niets aan de hand. Geen paniek. Goed, straks meer ja. wetenswaarden uit... Uh... Uit de wereld. Oh ja, nieuwe zing van Oasis. Iedereen dacht dus dat. Oasis komen bij elkaar. Heeft die hele fase, waarom zitten dit er toch dit toe geleid? Nee, het is een oude opname. Die hebben ze op uit, opnieuw uitgebracht. Omdat ze even niet met z'n allen de studio aan kunnen pakken, ze gewoon oud werk. Onder het we Oasis brengen ze dan wel uit. Liam en Noel Gallagher. Don't stop! I'm by by my friend, I'm ja Toch, wat toch wel leuk, meeslepend. Oh, Oasis altijd groot. Ja. Nee, goed, het is geen nieuwe opname. Het is gewoon tussen een oude stapel cd's gevonden. Het is een soundcheck voor een show in Hongkong geweest. jaren geleden. Dus Noble en Liam zijn niet bij elkaar geweest. Dat loopt altijd uit op ruzie. Dat gaat over futiliteit in het leven. Maar daar gaat het leven ook altijd om, hè? Gisteren had ik ook ruzie met mijn vrouw over het feit dat ik de vuilnis had weggebracht. Ik denk, ik doe ze even iets goeds. Ik breng de vuilnis weg. En bij ons, ja, je moet natuurlijk naar zo'n buitenaardse container. Oh ja. Oh, nee, niet onder, uh, ondergronds container. B Buiten. Yes. Is best onder best aard. Onder aards. Dat klinkt wel uh, buitenaards dit, hè, weer? Nou goed, kijk dan volgen. Dus ik denk, ik doe het even. Ik loop even helemaal om. Want het huis was half gebarricadeerd door haar verfklus. Krijg ik later door. En waarom heb je dan uiteindelijk deze zak niet meegenomen? Huh? <laughs> ja, die had je toch ook mee kunnen nemen? Ja, als je dan toch loopt. Ja, jezus, dan, heb, dan breng ik het weg. Dan wil ik al een onderscheiding krijgen. Nog nee, niet goed. nog niet goed. Ik kan toch meer mee kunnen nemen? Ik zeg, nou, dat is dan ook de laatste keer. Ja, zo kan je er ook nog eens keer tegenaan kijken. Ja, zie je, jullie zitten ook te veel op elkaar slippen. Dan ga je veel te veel op elkaar letten. Dat is er misschien wel waar, je. Ja, maar het kwam ook gaan. door die verflucht weer. Die is dan nog steeds van die oude verf die ze gebruikt. Dus de toch om nieuwe verf te kopen. Zullen we iets in de kast staan? En, je ja, en ja, dat moet er zijn. Ik heb van de week een slimme meter gekregen. Oh, ja. En, uh, en, en, dan, en dan ga je die kasten even halen. Want uh, ja, ja, je maakt plankjes ervoor en zo. Dat het allemaal alle opbergruimte wordt gedaan. Ja? Ik heb al vier potjes verf. En dan zit ik al van, wat ga ik hiermee doen? Wie ga, Wie ga ik, ga ik uh, beschilderen? Wat ga ik beschilderen? En ik zit er okay. heel aan te denken. En dat ik altijd wel denk van nou dat plankje, wat ik eruit uit ga. Ja, die heb ik dan schoongemaakt, gestofd, lalala. La. Yeah? Misschien moet ik die eerst even ververven voor ik teruggang. terughangen. Maar ja, dan staat die alweer... Uh, ja, dat staat wel even tot op. de volgende keer wat gebeurt. Kastdeur dicht, klaar. Ja. Gerdijntje ja. ervoor. Maar Kom. ik heb dus nu een slimme meter. En dan ja? was het zo van, ja, kunnen ze nou uh, alles merken? Ze kunnen dus van afstand af, kunnen ze de stand uh, gaan lezen. Ja, klopt. Dus slimme maar, meter, uh, niemand wordt er, wordt er beter van. Alleen en, de, maar de... De... Ook, ook dat je wel gebruik kunt maken van de goedkopere tarieven, zeggen ze. <laughs> zeggen ze. Maar ja, ik weet het allemaal niet hoor. Net als met die apps die straks vrijwillig op je telefoon gezet kan ja, worden. Ja, ja, ja. Vrijwillig. Tot uiteindelijk, ja, dat is nog steeds mijn uh, angst hoor, dat uiteindelijk de zorgverzekeraar zegt van nou, als je hem vrijwillig op je mobiel zet, dan krijg je korting bij de uh, premie. Dan kunnen wij toch wat dingen uitmeten. Het is allemaal voor je eigen best willen. Ja, ja. ja uh, Zorg, je gezondheid gaat boven alles voor alles. En dat ja. heeft kosten en die moeten beperkt worden. Nou goed, dat is mijn stokpaardje waar ik altijd weer op terugkom. Nou goed, kijk nog even de wereld van rare rariteiten. Ja, ik zag net de, de tijger, klopt het? Mm -hmm. het, het ja, de leger. Uh, ja, scrolls naar beneden. Een van de illusionisten van Siegfried en Roy ja. is oh, overleden. Ja, ja, ja. ja, inderdaad. Ik zou niet zeggen... Hij, hij is 75 jaar oud geworden. Klopt. En, en uh, Siegfried... Dus ja. Roy is overleden, Roy Hoan. Yeah. En Siegfried Wiesbacher, die, die zegt... ...vandaag heb ik mijn beste vriend verloren... ...en de wereld is een van de grootste illusionisten kwijt. Ja, ja, ooit. Ik heb het gehoord van Hans Klok dat ze zijn begonnen op een van de... ...wat was dat, op een van de cruiseschip, ...waar ze uiteindelijk een, een aap aan boord hadden gesmokkeld. En dat mocht eigenlijk niet. Ze mochten zeg maar geen dieren aan boord. Toen raakte hun baantje als illusionist op dat schip kwijt. En oh. uiteindelijk dachten ze... Hey, we kunnen altijd, we hebben goed met dieren omgaan. En toen zijn ze uiteindelijk gaan goochelen met dieren. En uiteindelijk he, is hij natuurlijk... Wie, was dat Sigrid of Roy? Ik haalde twee door elkaar. Twee mannen bij elkaar. Haal je altijd door elkaar? Dat is altijd zo. Ja, maar goed, is die is nu ook een... aangevallen door een leeuw. En dat, is de, dat was altijd de vraag... Heeft hij nou een tia gehad tijdens een optreden? En wil die leeuw hem behoeren van dat hij viel? Of is hij echt aangevallen oh, door ja. de leeuw? En, nee, of is er een machtspositie? Oh, Siegfried is links en Roy is rechts. Die heeft een witste haar. Ja? En de Roy is overleden. Die zit, uh, die... In het krantartikel zit hij met een heel schattig leeuwenwelpje. Uh... Maar die is dus aangevallen tijdens een optreden. En waarschijnlijk oh. had het ook weer te maken met machtswisseling. Want toen zag de, de leeuw de ja. uiteindelijk dat hij de macht verloor. En toen dacht hij, ja, dan kan ik hem nu pakken! Ja, het Echt? was uh, oktober 2003. Roy werd door een witte tijger aangevallen tijdens een van de uitverkochte shows. En hij uh, overleefde ternauwnood de aanval, maar sindsdien is hij verlamd geraakt. Ja, dus ja. Hij, had zeker wel, uh, hij was natuurlijk zeker uh, zeer bevattelijk ook voor, voor het uh, covid-virus. Oké. Oh, okay. uh, ja, dat... dat laatste had ik niet hoeveel uh, willen weten, maar goed, dat maakt verder niet uit. Ja, ja onderliggend lijden. Ja, ja, ja onderliggend ja, lijden. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, wanneer heb je vak. dat nou, hè? Ja, oh, ik leid de hele tijd, joh. Want uh, dus zeggen ze zeggen zo, ja, als je goede conditie hebt, oh, dan gaan we weer. We, we zouden het niet nee, over hebben. Nee, we gaan het niet over dat doen hebben. Dat doe niet meer. Maar goed, het is, uh, ik vind het een mooi verhaal van deze twee uh, illusionisten... die toch uh, de wereld hebben uh, vermaakt. Echt tot de hoger leeftijd ook gewoon naartoe. Goed, Nou, uh, tijd voor de muziek, dames en heren. Even kijken wat we muziek meer hebben kunnen downloaden. The Latins en het heet. I've got. It's funny how I'm feeling I'm Was dat was het. Dat was het. En het heet De Latum hier op de zaterdagmorgen bij Toeboekleef. Fijn om weer op de radio terug te zijn. Ik ben thuis nog, nog zielig verveligd op zijn zaterdagmorgen. Maar heeft het leven nog zin? Nee, lijkt mij niet. Het loopt tegen 9 uur. Straks na 9 uur hebben we nog een stukje geschiedenis. Dat gaat ook gewoon maar door. We maken elke dag geschiedenis en wij kijken dus terug. En het is vandaag 9 mei. Ja, ik, ik had toch weer een paar leuke en heftige dingen gelezen. Ja, zeker. Ik wow. Maar ik zie nu toevallig van oh, Ink Zwarte Zaterdag 20 jaar geleden... Ja? Dat, uh, ja, we zitten vandaag niet op, uh, nee. op 13 mei. Maar daar, toen was die enorme vuurwerkexplosie. Weet je toch? Oh, ik weet en, het nog? Van 1 Fireworks in Enschede. En ah, dat die massa-explosies eisten 23 levens en 1000 mensen raakten gewond. Maar ja, ik weet inderdaad dat mijn buurman... die, die was helemaal geslacht. Ja, dat was niet gewoon een vuurtje meer. Nee, nee. En mijn, maar mijn buurman, die, die, die komt uit Enschede, Dus die was echt helemaal van... wat? Weet je, die, ja, zijn hometown. Ik weet nog wel dat, we, dat ik terugreed... en het was wel Kees van Amsterdam... Ik, die er een beetje een grapje over maakt. Oh, de eerste slachtoffers van het vuurwerk zijn al gevallen. En echt, we hadden geen idee hoe groot dit was. Als je die explosie over... Ik zie hem zo voor me. Ja. Dat je denkt, wow, gewoon echt de, de, de aarde bewoog gewoon op dat moment. Ik en denk dat sinds die tijd dat ze nog extra, nog meer gelet hebben... op uh, vuurwerkopslag en zo. Ja, en zeker nou, niet ja, in woonwijken. Ik echt, ik, in het stukje geschiedenis wat wij regelmatig doen... zie je dus verhalen uit 16 zoveel, uit 17 zoveel, 18 zoveel. Ja. Elke weer hetzelfde verhaaltje. Hè? Bijvoorbeeld ergens in Leiden volgens mij of in Den Haag. Een of andere nou, een havengebied, ik weet niet welke stad het was... Uh, schip met buskruid midden in de haven. ja, ja. Dan uh, een ja. of andere gast met een, uh, met een lontaren. Weet je, hij we moest iets aansteken. Nou, die stak dat hele schip aan. ja, erg, ja. Hè? En, en, en het ravage. Ook ergens wel opslag van uh, kruid. Waar uiteindelijk ook huizen zijn gebouwd. Echt elke keer weer dezelfde fout. Elke honderd jaar kom je dit soort fouten tegen. Dus ik ben benieuwd over 100 jaar of, of het dan toch weer niet iets anders is protocollen, maar worden die nageleefd. Ik, ik heb niet. wel het idee dat de uh, mensen roken stukken minder dan vroeger. Dat is wel zo. En dat Open daardoor minder. minder branden zijn. Ja, dan dat zal het ik... meer elektriciteit kunnen zijn waardoor ja, het geactiveerd nou, wordt. Ja, of opzettelijk. Van mensen die bij de brandweer denken van nou, uh, ja. ik, ik heb zin om te blussen. Yeah. Ja, ik heb gewoon zien nu. Nooit, weken lang niks meer gedaan. Ja. En het mag niet eens de barbecue maar aansteken. Want is CO2 uitstoot. mag ook al niet meer, zeg maar. Dus nou, ja, uh, goed. Daar Straks nog een stukje geschiedenis verder uh, lezen in de krant. Ja, ze zijn hier aan te slepen. De vispassen. Ja? Ja, Word. echt. Het kost, uh, wat was het, weer uh, 52 euro, geloof ik, voor een heel jaar. Uh, nou, dat het veel goedkoper was. Maar ja, okay. ik, ben, ik ben nou net een blikje even kwijt. Maar ik zag dat het al. Oh, hier, de vispas. De vispas. Die uh, 600.000 mensen hebben totaal een vispas aangevraagd. Hij is 35 euro, je hebt gelijk. Een stuk goedkoper, wat ja. ik net zei. En uh, het geldt tot het eind van het jaar. En uh, de meeste binnen water mag je, dan, uh, mag je dan vissen. Moet je vergunning bij hebben. Dan moet je even overleggen. En dan kan je zo, hoppakee. Helemaal dan op... gewoon zitten en dom voor je uitkijken. Ja, het is heel zet. Ja, maar zin. ik had wel gehoord van een collega maar die ja, de, de, Bij de pier moet je een aparte... Oké, okay, goed om het eten. Bij de pierre Pas. Nou goed, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur. En 9 uur straks een stuk meer geschiedenis en wetenswaardigheden. Spreek je hier zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de Ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.